Twee uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De verdachte van een liquidatie in een restaurant in Amsterdam Zuid vorig jaar zomer is in Praag door de politie gearresteerd, meldt AT5. Het zou gaan om de 38-jarige Kaba D. Hij staat bekend als een koelbloedige huurmoordenaar. die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit bezit. Dave deed alsof hij een verdwaalde toerist was en schoot een 62-jarige restaurantbezoeker door zijn hoofd. Die overleefde het niet. Op beveiligingsbeelden is het gezicht van de huurmoordenaar duidelijk te zien. Hij deed geen enkele moeite om buiten beeld te blijven. Zeventien veteranen van het Britse leger worden mogelijk vervolgd voor hun aandeel in Bloody Sunday. Vier van hen zouden vervolgd kunnen worden voor moord. Tijdens Bloody Sunday op zondag 30 januari 1972... schoten Britse paramilitairen 14 mensen dood... tijdens een mensenrechtendemonstratie in Londonderry in Noord-Ierland. De kwestie roept nog altijd veel emoties op. Over twaalf dagen komt justitie met de resultaten... van een jarenlang onderzoek naar Bloody Sunday. Bij een zelfmoordaanslag van de Taliban in het zuiden van Afghanistan... zijn zeker 23 militairen om het leven gekomen. 16 militairen raakten gewond...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 Twee verdachten gingen er vandoor in een auto, achtervolgd door de politie. De man uit Helmond sprong uit de rijdende auto... en is dus nu aan zijn verwondingen bezweken. De bestuurder is donderdag in Deurne aangehouden. En dan het weer, nu en dan zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen op veel plaatsen geruime tijd regen en veel wind. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Al dus Rico Schreuder. Oké, okay, nou in ieder geval genieten we vandaag nog van een uh, lekker zonnetje Albert Jan. Dankjewel voor het weer. Het weer is ook naar te lezen op RicoWeer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl en, en ik wou bijna zeggen, of kijk gewoon even naar buiten... dan weet je ook hoe het weer is op dit moment in Zandvoort. Hier is Maroon 5 en Cardi B. 224 I was, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making.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 Ze kiezen op inderdaad bezig zijn met de key final uh, De laatste race van het uh, Winterkampioenschap. Uh, uh, Wat ja, al jaren en dag gehouden wordt in Zof. Op het gebied s'winters uh, gedurende de Winterperiode. Uh, Een final voor. Uh, Waar vandaag ook uiteraard het kampioenschap beslist gaat worden. Het kampioenschap, ja, wat als ik het zo bekijk met de stand in de wedstrijd op dit moment, wat dat ook wel de kant op zal gaan van Niels Langeveld. Niels Langeveld die rijdt samen met Paul Harkemaart. Ze doen dat in een Porsche van Speedlover racing. Ja, zij leiden op dit moment ook de wedstrijd en hebben een voorsprong van twee ronden op de nummer twee in de race. En dat is uh, de tien genoten uh, van Langevald en Harkema. Die rijden uh, ook een Porsche. Dat zijn uh, Ramon Vos en Kevin Velpan. Uh, Kijken we even naar die uh, computer. -stand. Deze ingewikkelde regenprocedure is dat wordt per uh, divisie waarin gereden wordt. Uh, afhankelijk van het. twee laatste nee, de punten Maar de grootste concurrenten van uh, Langeveld, daarin, dat is de equipe uh, van uh, Dennis de Borst... de uh, directeur van uh, Febo, die reed uiteraard uh, met Febo Racing Team, de RCA de Koepra. Deed dat samen met uh, Lorenzo van, van Riet.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 ja, we gaan afwachten wat dat hem uh, gaat brengen. Als hij de reis uh, instinct heeft van zijn vader, uh, dan zou ik uh, gaan voor uh, overwinningen in die kut. Ja, wat zijn vader die uh, racen inderdaad. Dus uh, dat, uh, dat dus, komt, uh, helemaal, ja, komt helemaal de, uh, goed aan. Hij is niet geweest in de Renault uh, raceklasses. Ook nog eens een avontuur gehad in uh, Parijs, uh, Dakar. En ja, zijn zo'n uh, stukje van hem over.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 Zeg maar de coureurs. Wanneer dan moeten ze wisselen? Uh, de coureurs, uh, over algemeen zijn twee rijders uh, per foto. Uh, ja, die wisselen ongeveer na een uur. Er is een maximale reistijd van uh, 2 uur en 20 minuten. wat een rijder uh, mag rijden. Dus ze zijn sowieso verplicht om uh, te wisselen van rijden. En wat ook nodig is uh, om uh, pitstop te houden, is dus uiteraard uh, brandstof... Uh, voor de auto's die is niet toereikend uh, voor de hele race. Ja, is er een auto die uh, zeg maar één coureur heeft? Uh, ik heb het zo gauw nog niet gezien en dat is ook niet uh, want er is een maximale race tijd uh, die je per coureur uh, mag rijden en <gif> okay, dus dat is 15 uur. Oké, dus dat gaat gewoon niet door dan? Nee, die vliegtuig uh, gaat niet op. Heel goed. Ja, we, we Leider in de race, uh, Niels Langeveld, de eerder deze week uh, goed nieuws, uh, goed nieuws uh, Langeveld. Hij heeft namelijk een uh, contract tegen bij Audi als uh, rijden en gaat dit seizoen voor de Audi rijden in de WTCR. Het is een wereldkampioenschap uh, Tourwagens uh, waarover ze toen mee gaat doen, die gaat dat doen in de c En de derde Nederlandse deelnemer daarin, wordt een kant-de-fabriekrijde bij een week, maar het beter is gaat hij zijn voor Ruyon Oké, okay, oké, okay. oké. Nou Willem, we weten even voldoende voor uh, dit moment. Jij blijft uh, de race uh, voor ons volgen. Dat gaat zeker doen. Helemaal goed, dankjewel Willem. Voor dit moment okay. vanaf het circuit Zandvoort. En hier is Crash!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 Maar Lemmens krijgt hiermee duidelijke steun, ook vanuit de hoek van de Koninklijke horeca Nederland. Dankjewel, Bert jan Ja, en Bas is er ook uh, heel duidelijk over. Hij vindt uh, overleg heel erg belangrijk en wil daar ook mee doorgaan. Maar hij verwacht eigenlijk wel, nou, althans, dat begreep ik vanmorgen uit het uh, interview: een soort van excuus van de burgemeester uit Zandvoort. En hier is de single van Delegation: and Where is the Love?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 Dus daar lijkt het allemaal op. Alleen nu gaat het over de Formule 1. Dus de tweede politieke partij die dus zich daarover uit wenst te spreken... was de CDA in Noord-Holland. Het lijkt trouwens wel dat Formule 1 in Zandvoort... een rol gaat spelen in de provinciale verkiezingen. Bent u voor of tegen de Formule 1? Nou, waarschijnlijk wel. Dus ik hoop dat de wijsheid de boventoon gaat vieren. En dat we gewoon 31 mei af, maart afwachten